12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is duidelijk wat de oorzaak is van de explosie en een flat in Drachten gisteravond. Dat zei de gemeente op een persconferentie. Berichten dat er vuurwerk zou zijn ontploft kunnen ze niet bevestigen. De politie doet vandaag verder onderzoek in het ingestorte appartementencomplex. Door de explosie zijn 38 woningen voorlopig onbewoonbaar. Zo'n 45 mensen worden tijdelijk elders ondergebracht. Een bewoner van 46 ligt met brandwonden in het ziekenhuis. De kernreactor bij Doel, vlakbij Zeeland, wordt pas op 6 januari weer opgestart. Het was de bedoeling dat dat vandaag zou gebeuren. Op eerste kerstdag werd Doel 3 stilgelegd wegens een waterlek. Dat is gerepareerd, maar nu is er een probleem met een kapotte elektrische schakelaar. Het is lastig om tussen kerst en oud en nieuw de juiste specialisten bij elkaar te krijgen, zegt de eigenaar van de Belgische centrale. Bij drie aanslagen in de buurt van een ziekenhuis in de Syrische stad Homs... zijn zeker dertig doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens Russische media blies eerst iemand zichzelf op. Daarna ging iets verderop een autobom af en vervolgens ontplofte een derde explosief. De problemen met het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten zijn nog niet opgelost. Dat zegt de bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank tegen NRC. Volgens haar werken de ICT-systemen nog niet vlekkeloos. Ook komen partijen als gemeente, zorgkantoren en budgethouders te laat met informatie. De SVB erkent dat het aanvragen van PGB's ingewikkeld is. De formulieren zijn onbegrijpelijk voor patiënten, zegt ze. En Theo Bos keert weer terug naar het baanwielrennen. Zes jaar geleden maakte hij na een geslaagde periode de overstap naar de weg. Maar dat werd nooit echt een succes. De renner van 32 hoopt zich nu op de baan te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio volgend jaar. Het weer nog geregeld zon bij een graad of 12. Morgen in het westen wat regen en het oosten zon. Dan wordt het een graad of 10. Dit was DFM. Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij Hoevelaken 3 kilometer en op de A16 Breda Rotterdam... bij de Afred Rotterdam Centrum 4 kilometer. De rechte reishok is dicht na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 hear me now, Ronan, won't you hear me now, Ronan, won't you hear me now,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 I won't be afraid of I will really say when we come undone It's just the way that we made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 The grass between your toes It's a part of you And a part of me Lord, tell me is this where I give it up? Shout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 side I yes. all is alles, alles, alles, alles in it